De brand in de pinda fabriek in Giezen in Noord-Brabant is onder controle. Het vuur brak vanochtend vroeg uit in een oven... en verspreidde zich door leidingen in het gebouw. Twee mensen ademden rook in, moesten worden behandeld. De oorzaak van de brand in Giezen is nog niet bekend. Ecstasy is populairder dan ooit en de pillen hebben een steeds sterkere werking. Dat meldt het Trimbos Instituut. Zo'n 60% van de frequente bezoekers van feesten heeft onlangs ecstasy gebruikt. Ook worden de gebruikers steeds jonger. De staatssecretaris Van Rijn wil hier zo snel mogelijk een eind aan maken. Veilig drugsgebruik is volgens hem een mythe. De Nederlandse animatiefilm A Single Life is er niet in geslaagd een Oscar in de wacht te slepen. Die prijs ging naar de Disney-film Feast. De film Birdman kreeg vier Oscars, waaronder voor beste film en beste regie. Beste mannelijke hoofdrolspeler werd Eddie Redmayne, hij speelt Stephen Hawking, en beste actrice werd Julianne Moore. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Verder geregeld zon. In de namiddag en avond buien, soms met onweer. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad nog langere files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor zal Bommel 7 kilometer. Vanuit Den Haag naar Amsterdam op de A4. Voor knopen Prins Klausplein 3 kilometer. De rechte rijstok is dicht. Dat heeft te maken met een ernstig ongeluk in de Utrechtse baan vanaf Utrecht naar Den Haag. Daar is de rijbaan dicht vanaf Den haag bezuidenhout Vanaf Nooddorp staat er Filip en het verkeer naar Den Haag moet omrijden. Dat kan via de A4, de N14 en de N44. Vanuit Rotterdam naar Den Haag staat er voor knooppunt Ippenburg 4 kilometer. Vanuit Den Haag naar Rotterdam vanaf Ippenburg tot Berkeley, Rode Reis 8. Op de A16 Breda Rotterdam verknappen de Bresseplein 8 kilometer. En op de parallelbaan voor Rotterdam Centrum 3 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersin.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 Zit ik lekker aan een bakje koffie hier in de studio aan de Tolweg, Tina. En dan moet ik er een keer aan die commercial dekken. Daar is de koffie. Nee, nee, nee. <laughs> Daar zijn we weer. U 2 van uh, zondag op Zaterdag openen wij met de plaat uit de jaren 80 van Billy Joel. Dat was de Uptown Girl. Ja, voor alle voetballiefhebbers even het volgende. Wij doen verwoede pogingen om Joop van Nest aan de telefoon te krijgen. Want de SV SP Zandpoort voort, speelt vandaag thuis tegen SCW1. Maar we krijgen helaas geen verbinding met Joop van Nest. Maar we blijven het proberen.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 No no, no, no, You've got that personality You've got exactly what it takes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 De inloop van de avond is om half acht s'avonds en de muziek begint om 8 uur. De kosten zijn 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren is gewenst en kan via museumaapstaatje-zandvoort.nl.zandvoort.nl museum De locatie is uiteraard het Zandvoortsmuseum aan de Zwaluwestraat. Het was morgen net <laughs> ja, ja, klopt. Het is geen... Wee-straat. Nee, maar dat komt door die, die, die streepjes niet erop staan. Dus iedereen zegt Zwaluwwee-straat. Maar dat is het dus niet. Als je vanmorgen Goedemorgen Zandvoort heeft beluisterd. Het is gewoon Swaluwstraat. Nummertje 1. Swing museumpodium met Zandvoortse artiesten. Een aanrader. Ja, Louis Schuurmans. Papa Luigi bedoel je, toch? Oh, juist. Ja, daar is hij onder bekend. Hier is de Everett White Band.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 Meer informatie uh, daarover kunt u vinden uh, bij uh, de website van Ayuma. Ayuma, tussen app en vloed. En dat is een, uh, een culinair gebeuren vanaf 35 euro. En uh, meer informatie kunt u krijgen op via telefoonnummer 023-571-4608. 023-571-4608.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 Ja, en uh, toen, uh, toen viel het stil. Ja, de kinderburgemeester is inmiddels gearriveerd zo meteen om uh, tien over vier... gaan we met hem praten bij Salvoort op zaterdag. Eerst Madonna. De, de tijd dat deze Madonna nog leuk was. De, de material girl uit de jaren tachtig. Het is tien minuten voor vier uur geworden. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En we hebben inmiddels hoog bezoek, Albert Jan. Nou en of. Jazeker, ja, ja. de burgemeester is aanwezig. Juist, dus we kunnen rustig ademhalen. Sinds de burgemeester er is. Maar goed, tien over vier gaan we met hem rond de tafel. En gaan we met Vin praten over ja, hoe hij er zo toegekomen is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 Loop dan binnen bij pluspunt en vraag naar coördinator Astrid Zoetmulder. Telefoon is bereikbaar op 5719393. 5719393. E-mailadres is a zoetmulderapenstaatje pluspuntzandvoort.nl. .zoetmulder -plus Weer een geweldig initiatief. Wordt ook vrijwillige netwerkcoach. En vrijwilligers zijn altijd nodig hier in Zandvoort. En wil je vrijwilliger van CFM worden? Dat kan natuurlijk ook. Meld je daarna via bestuur van dit programma komt hij uitgebreid aan het woord. De kinderburgemeester van dit jaar... tijdens de Kids Adventure Week. We hebben het over Fien Damhoff. Dat allemaal in het volgende uur van zondag op zaterdag. Laatste plaats voor het nieuws en weer... van 4 uur is deze van Michael Johnson.